Rusland is schuldig aan het neerhalen van vlucht MH17... en heeft daarmee de internationale afspraken over burgerluchtvaart geschonden. Dat oordeelt de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, die onderdeel is van de VN. Wat de gevolgen van de uitspraak zijn, is niet bekend. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken spreekt van een duidelijk signaal aan de internationale gemeenschap. De politie roept op te stoppen met het de delen van filmpjes van een mishandeling in Tiel...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 Met nu de herhaling van Alternative FM. I haven't been myself lately. I got sick and tired of having to play a part. It got the best of me and you must think that i've gone crazy when i can't speak my mind please don't take it personally I'm scared of the mirrors and sick of the view So I took them all away I hope that someday I find the courage To look myself in the eyes and see you'll be okay Just for once, think positively It's all I can When for. De winnaar van de 035 Volprijs uit 2024. Deze is Seb Adams en hij heet in het echt Sebastian Boomsma. Dat is een echte naam. Uh, maar hij laat uh, heel duidelijk uh, ook uh, nummers horen. Of in zijn werk horen. Um, ja, uh, de, de, de power rock. een um, Beetje met, uh, met Green Day. Dat, dat soort dingen uh, laat hij erin uh, terug horen. Uh, Worth Waiting For. Dat is uh, de single die hij volgens mij in maart nog heeft uitgebracht. Dus een tijdje terug. Uh, we gaan verder. Want uh, natuurlijk uh, afgelopen maandag was het Bevrijdingspop. En er waren ineens heel veel mensen binnen en die wilden allemaal weer bij Roxy Dekker kijken. Maar goed, uh, daarvoor hebben ze dan toch iets gemist. Want ja, de opening op het hoofdpodium, dat is van een band die eraan uh, zit te komen. En dat is Waterfront. En die hebben een single uitgebracht. En dat nummer dat heet Highway Lights. The kiss that's full White lions, pheasants, through deep, dark grey Ripples and cracks filled by the rain I didn't mind, only a little Those highway lights, those highway lights give me patient Het werk van de heren van La Promenade Violence. Dit is ook uh, volgens mij de opmaat naar de, de EP. Dus ook nieuw materiaal. Uh, volgens mij komt het morgen uit. Is There Anyone? Zo heet die uh, titel van die single. Daarvoor hoorde je Waterfront. Uh, de openers van het bevrijdingspop op het hoofdpodium van afgelopen maandag. Uh, en dat uh, had ook een reden. Want ze hadden namelijk het Rob Akda Award uh, gewonnen. En Waterfront was proberen uh, bezig om een optreden te regelen. Ja, een soort van release show van, van het werk wat ze aan het, uh, aan het maken zijn. Uh, maar dat is uh, in het water gevallen. 2 mei zou dat uh, zijn beslag krijgen in C-punt. Maar dat is uitgesteld. Er wordt gewerkt aan een, uh, ja, een alternatief wat betreft een optreden. Dus uh, en daar zal de band zeer spoedig wel mee naar buiten komen. Dus uh, dan weet je dat ook weer. Maar uh, ze zitten in ieder geval niet stil. Um, over dat optreden wat we net in de tweede uur hebben gehad van Seiki. Want uh, Seiki uh, trad op. op uh, ja, min of meer op de, zittend op de grond. En nu hebben wij ook uh, een aantal muzikanten gehad. Uh, die vonden die bank heel erg uh, leuk. Uh, bijvoorbeeld Harlem Lake, En dan nog in samenstelling met Sonny Ray en Janne Timmer, want uh, beiden uh, waren eventjes ook uh, uit de band, maar ik heb me laten vertellen dat, die, dat Sonny Ray weer inmiddels teruggekeerd is bij Harlem Lake. Dus het uh, zou uh, zomaar kunnen zijn dat hij uh, weer, uh, ja, hij is weer gewoon te zien want ik uh, heb hem toch echt herkend op uh, de foto's. Maar er is wel een andere uh, frontvrouw van de band uh, gekomen uh, en Janne Timmer is nu bezig met een eigen verhaal. Uh, maar goed, dat was een van de leden die op uh, de bank uh, hebben gezeten. En die andere, dat was Bas Vaf samen met Singa. En over Singa, daar hebben we natuurlijk ook nog wat uh, mee. Want Singa heeft um, in de maand maart, als het goed is... Nee, misschien zelfs uh, nog zelfs in februari. Eind februari heeft ze haar single, of beter gezegd album Antidote... ten doop gehouden. En daar stond ook iets op, een track die mij sterk deed denken aan... Beyoncé, en dat is dit nummer, She-Man. Fight. Do anything to keep you pretty for the outside. Oh no, no don't worry, babe. So it coming from miles away. I know all about that confession, shoot it to her later. Dit met hoop. En daarvoor hoorde je... She Mad van Singa. En zo uh, kabbelen we gewoon uh, vrolijk uh, verder... in deze uitzending. In het derde uur van... dit alternatieve Fem. Um, we hadden al Lorem Ipsum laten horen. We hadden ook Haiyan on Shy, uh, laten horen. Uh, want uh, het was een tijdje zo... dat ze met z'n drieën... een aantal optredens deden in het uh, land. En um, een van... ...was in c in februari. En daar was ook Bad Luck Baby dus in te zien. En Bad Luck Baby is geselecteerd voor de popronde. En laat dat dan nou weer heel erg mooi zijn... ...want ze hebben namelijk ook een EP uitgebracht. Daar staat ook dit nummer op. Burn It! Some impotence. I hope it's not the scars I left, that made the monster you've yet to defeat. The sun's been up, it's 10am, a few more lines than home again. Just like every night, the past few weeks. But there's a guy out on the streets, he's cute, but most importantly, he might You everywhere, you take a seat And it's gonna take a lot for that to change You don't have to give it time Cause it's not Deze band was Roy King. En die band, die we hebben het over die popronde weer. Want deze band maakte ook deel uit van de popronde, maar dan van 2024. Uh, stevige band, maar zij hebben uh, besloten om iets over bier en inflatie bij elkaar te doen. Dus daar hebben ze een, uh, een song over gemaakt. Daarvoor hoorde je Bad Luck Baby met Burn It. En dat is wel een kerstvers geselecteerde uh, voor de popronde van 2025. Kortom, er zit een aardige lijstje in. En uh, aangezien dit programma gemaakt en in elkaar geschroefd wordt in Zandvoort... is er ook zelfs een Zandvoortse link daarin. Want Bodine Monet gaat uh, ook daarin acteren. En beter gezegd uh, zal ze daar ook uh, te zien zijn tijdens die popronde. Want ook zij is geselecteerd daarvoor. We gaan uh, weer een beetje wat, uh, wat, wat rustiger werk uh, laten horen... Van een band die toch redelijk bekend als stevig te boek staat. En dat is Von Vee. En dat nummer dat heet Floating. Dat was Banks. En Banks, uh, die hebben we hier ooit uh, gehad. In 2024. Ja, leuk is dat altijd. Dat er nog mensen even op de achtergrond uh, nog even laten horen dat ze er ook uh, zijn. is een van uh, de videoproducenten van dit uh, programma. En dat is Thomas de Jong. Vrijwilliger van het jaar in de gemeente Zandvoort. Ja, ja uh, hoe, zit, uh, hoe zit dat eigenlijk met, uh, met die prijs, uh, Thomas? Want... Uh, ja, want, want het ding hebben we wel ergens gezien. Zit hij ergens op zolder of, of wat dan ook? Of uh, wat, wat, uh, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, hij staat heel groot in de woonkamer. Ja, groot in de woonkamer, paard van Trooien. Ja, zoiets, ja. ja <laughs> paard ja, ja. van trooien, Als je binnenkomt, dan zie je hem meteen. Ja, uh, en daar zit jij dan in, en dan uh, moet iemand hem uh, naar binnen halen. en dan kom ja. jij er als uh, grote verrassing zeker uit, uh, <laughs> Rob. Ja, toch? Ja, zoiets. Ja. Niet. Uh, goed, maar uh, ja, want, want dat, uh, dat is natuurlijk een, uh, een prijs die je uh, toegekend krijgt vanuit de gemeenschap van Zandvoort wel te verstaan. Klopt, Ja. is op mij gestemd. Ja? Hoeveel? Ik zou het niet zeggen, ja. Uh, uh, ja, ik uh, weet niet hoeveel, maar uh, <laughs> uh, meer een deel. <laughs> meer een deel, <laughs> meer ja. Een deel. Uh, maar hoe voel, voelt dat nog steeds uh, fijn? Dat je, uh, nou, ik word uh, nog steeds elke dag uh, eraan herinnerd. Uh, ja. Want ik kom altijd mensen tegen die zeggen van, oh, dat was jij, of... Ja. Uh, dat is wel, is wel leuk hoor. Ja, um, nog iets, want uh, we hebben bevrijdingspoppen gehad. En ja. daar heb jij de camera gehanteerd, dat had ik begrepen. Blot. Ja, bij het Sena podium. Ja. Het tweede podium. Um, wat is het optreden wat jou het meest is bijgebleven van dat Sena podium? Uh, ploegendienst, ja. Ploegendienst. ploegendienst. Ja, dat zeg je wel. wat. Hè? Ja, ja, het zijn, uh, zijn hiphoppers, geloof ik. Een beetje hardcore hiphoppers. Een beetje die Er <laughs> is letterlijk het dak eraf gegaan. Alleen, er was alleen geen dak. Er was waar. alleen geen dak, nee. <laughs> Het dak is er wel af gegaan. Ja, ja uh, maar die traden s'avonds, geloof ik, een beetje op. Toch, in de avonduur. Uh, hoe laat was dat, Marcus? Nou, uurtje of zes? Zes uur. Acht uur. Acht uur. Uh, oh, 8 uh, want, 8 uur. Want, want Charlotte heeft er ook uh, nog... Ja, oh, Charlotte zat ervoor. Ja. Die zat er voor, ja. Ah, met wat dromerige muziek. En, ja. uh, maar ik heb ook begrepen... Kees Slice. Higo ja. heeft er. Uh, Higo. Higo. En uh, Koos, Koos. Onze Koos. Die is ook uh, daar uh, geweest. En Pip. Pip. Pip, Pip, Blom. Pip Blom. Ik weet ook uh, dat er nog een, uh, een huisgenoot van jou ook uh, zo heet, hè? Pip, ja. Pip, ja. <laughs> ja. <laughs> maar niet Pip Blom, in ieder geval. Nee, nee. nee maar die, uh, die, die wil nog wel eens een beetje blaffen. Ja, uh, die wil, ja, ja de hele huis bij elkaar hoor. Ja, maar dat is, niet, dat is, dat is geen uh, muzikant in ieder nee. geval. Nee. Nou? Oh, ja, als je het op een bepaalde manier bekijkt, uh, dan wel. Uh, nou weet ik ook dat jij uh, enorm liefhebber hebt van uh, Feline Spiegelburg. Ja, dat is goede muziek. Ja, zullen we die uh, dan maar even laten horen? Ja hoor. Hier is goodbye.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 myself, hating you For not knowing me the way I want you to White lights, I'm counting down Seven, eight, drown Still comes by surprise at every turn Three, two, burn In circular motion Hating myself, hating you to inside and on the next level i might be satisfied don't wanna be bad Voor je uh, feline met het nummer Goodbye. En ze is nog uh, bezig om haar debuutalbum verder af te ronden. Dat heeft nog, uh, toch nog wat tijd nodig. En dit is een single die morgen uitkomt. Uh, en die single is van Loan, En het nummer, dat nummer heet Hating Myself, Hating You. En zo hebben we dan nog uh, ongeveer een kwartier een beetje te gaan... Dus gaan wij uh, gauw nog twee nummers uh, laten horen. Drie, sowieso. Uh, en één ervan is vorige week verschenen. Dat is Eurydice and Not My Monkeys. Uh, dus uh, het, het werkje wat uh, not, not Being Wise heet, het, uh, het, het uh, Not Getting Wise, dat is uh, de echte titel van uh, de EP, de nieuwe EP van Panda aan de Haar, want daar uh, heb ik het over. En Problems Solutions, die staat ook op dat, uh, op dat nummer. Of op dat, de EP. Daar staan nog twee singles op. En dit is een nummer wat niet is uitgebracht als single. Eurydice hoor je ervoor. Met het nummer Not My Monkeys. We zijn zo'n beetje aan het eind gekomen van deze Alternative FM. Volgende week hebben we weer een live optreden. Dan is Christian Kuitert in deze studio. Dat is ook nog wel een aardig verhaal met Christian Kuitert. Hoe ik daar weer aangekomen ben en dan uh, gaan we uh, Nederlandstalig werk horen, dus dat is volgende week. We sluiten af en dat doen we met Katmandu en dat uh, nummer dat is een van de nummers die op dat de EP die ze afgelopen vrijdag hebben laten horen in uh, de piers en dat is Buckley on drugs. Ik zeg tot volgende week dag.